Lang in het gras. Vandaag ben ik een cobra-kind in letterwind en beeldenstorm, waar haren branden en kreten strepen van een uitroep in het paars zijn. Metaalschijn van de geur van onaardse kijker die de mieren ziet in een Wall Street met een systeem greed en doden, duizend doden in een land waar letters links lopen lijken en links een groene kleur is.